Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marion Koekoek met het NOS-journaal. Het Nederlands Elftal speelt in de groepsfase van het WK-voetbal volgend jaar tegen Denemarken, Japan en Cameroen. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni in Johannesburg tegen Denemarken. De andere twee wedstrijden worden gespeeld in Durban en in Kaapstad. Wondscoach van Marwijk noemt het een gevaarlijke pool. De tegenstanders moeten niet worden onderschat, zegt hij. Volgens van Marwijk hoort het elftal van Cameroen bij de sterkste drie van Afrika... en is Japan een bijzonder gevaarlijke tegenstander. Ook Denemarken wil hij niet onderschatten. Het gastland Zuid-Afrika speelt op 11 juni de openingswedstrijd tegen Mexico. Ook voormalig wereldkampioen Frankrijk zit bij Zuid-Afrika in de pool. De regerend wereldkampioen Italië zit in een groep met Paraguay, Nieuw-Zeeland en Slowakije. In Rotterdam zijn twee Roemenen opgepakt die een uur lang met verschillende pasjes geld opnamen bij een geldautomaat. Toen agenten de mannen fouilleerden bleek dat ze 145 pasjes bij zich hadden en meer dan 2000 euro... In de hotelkamer van de mannen lagen nog eens 76 pasjes en bijna 7000 euro. De politie zegt dat de Roemenen skimmers zijn. Ze hadden gegevens van bankpassen gekopieerd op blanco pasjes... waarmee ze geld uit de muur trokken. Ramse Shaffy staat dit jaar drie keer hoog in de top 2000 van Radio 2. Drie nummers van de zanger die deze week overleed staan in de top 10. Op nummer 6 staat pastorale. Op nummer 7 zing, vecht, Lachwerk en bewonder. En op nummer 9 laat me... Voor de top 2000 zijn 1,6 miljoen stemmen uitgebracht. De top 5 is geen verrassing. Op nummer 1 staat nog steeds Bohemian Rhapsody van Queen, Gevolgd door Hotel California van de Eagles. Avond van Boudewijn de Groot. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En Child in Time van Deep Purple. De 2000 platen worden op Radio 2 gedraaid vanaf eerste kerstdag om 12 uur middags. Dan nog het weer. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Morgen vooral zocht is dus ook regenachtig. En het wordt dan 8 graden.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 Dat jij hier op mijn feestje bent gekomen. Leuk dat jullie ook aan het luisteren zijn. Ja, en Joey, bij een feestje hoort een heleboel leuke nieuwtjes. Ja, waaronder de escape winterse sfeer en ik kan het uiteinde. Ik ga er alles over vertellen. Daarnaast heb ik nog nieuws over de Panama, die een eindejaarseditie samen met sneakers gaat doen. En natuurlijk is er nog een leuk feestje met Kers in Utrecht. Welke dat is, dat hoor je straks. Hey, en natuurlijk rond de klok wat 10 voor tien. De Partyguide, samengesteld door mij, de leukste feest in Nederland morgen. Ik ga het je vertellen waar ze zijn. Daarnaast hebben we ook weer een special guest in de uitzending die Jeroen komt te feliciteren. Ja, tuurlijk. We gaan vanavond gaan we eventjes uh, bellen. Ja, gaan we het al vertellen? Tuurlijk gaan we vertellen. Rond de klok van half tien gaan we even bellen met George Anthony van Cheka Recordings. Ze hebben een hele vette nieuwe remix gemaakt van een, ja, van een uh, hitplaatje van hun eigen label. Dus dat belooft een hoop. Wat hebben we nog meer vanavond? Onze enige echte mailbox. Hij staat wagenwijd open. Drop erin wat je kwijt wil. Het adres is seeit.sevenzandel.nl. En give a shout. Daarnaast gaan we een beetje Twitter openen. Kijken of een paar DJ's wat interessants aan het doen zijn op dit moment. Dus. Heb jij nou al een eigen Twitter, Joey? Heb je die al aangemaakt? Of ja, vanaf... ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet niet te vinden onder DJ Tenhoven. Ja, maar uh, de je Twitter. De je Twitter. Nou, die gaat snel komen. Die gaat heel snel komen. Hou het dus in de gaten. Hé, hey, en we hebben natuurlijk ook op mijn verjaardag ontzettend lekkere muziek. Want wat dacht je van deze? Deep Swing in the Music. Het origineel is lekker. Maar wat denk je? Adam K en Soaf. Die hebben we onder andere genomen. Hier is In the Music 2010. in de item K en Zoa Vocal Mix. Je hoort hem hier natuurlijk, bij zien het. Where else? Joey, wat vind jij er nou van? Want uh, ja, deep swing in de music, het is gewoon een oude klassieker. Ah, ik, vind, ik vind het een heerlijk nummer. Lekker bij weg dromen, lekker relaxed, mooi. Gewoon lekker alsof je op een magelwit zandstrand zit. Nee, dat niet. Gewoon lekker, ja. Een goede party kan ook. Nou, ook niet. Wat heb jij over voor gedachten bij dan? Ik weet niet, gewoon dromen. Nou je ja. maakt niet uit waar je bent, gewoon lekker dromen. Helemaal goed. Hé, hey, uh, we zitten midden in de winter. En volgens mij zijn de winterse sferen in aantocht, hè? Ja, want buiten is het guur. koud, stormachtig en nat. Tijd om warmte en gezelligheid van Escape op te zoeken. Dans je warm op de dansvloer of duik de Escape Café of de Kroon in. Want niet alleen de DJ's bieden je warmte en spektakel deze maand... ...ook de kok zorgen ervoor dat je kan genieten van de hoogstandjes. Want Escape heeft wat nieuws gelanceerd om je avond helemaal compleet te maken... Het Escape Café Clubmenu. Begin je avond perfect samen met al je vrienden in de Escape Café... ...aan de Plein. Hier geniet je van een heerlijk luxe drie gangen dinner. Daarna dans je tot in de vroege uurtjes in de Escape... ...waar je op de VIP gastlijst staat. Voor slechts 39 euro per persoon kan je dus genieten... ...van een overheerlijke drie menu... ...en VIP-entree tot de Escape. Check hiervoor nu op de website van de Escape. Dit luxe en sfeervolle arrangement is te boeken op zaterdagavond... ...tijdens Framebusters. En op zondagavond tijdens Sunday Night. Aanmelden kan via www.dinnerarrangement@escape.nl. Vermelden wij de datum, de gewenste tijd en het aantal personen en een telefoonnummer waar je te bereiken bent. Naast Escape Café kan je ook heerlijk dineren in het naastgelegen café-restaurant de Kroon. Waar je elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 kan schuilen voor de kou en genieten van de beste muziek en cocktails. De entree is gratis. Uh, voor meer info www.dechroon.nl. Op zaterdag 5 december pakken Misha, Daniels, Raimundo en Leo van der Weijden de muzikale pakjes uit. Het is immers pakjesavond en daarom hebben deze drie DJ's hun dikste platen ingepakt... ...om ze van 11 tot 5 weer wat voor je uit te laten pakken. Dansen all night long op zweet door lyrics van MC Prime. Deze eclectische cadeautjes kan je terecht in de Deluxe Zaal... ...waar Ruby Wax met zijn gouden staf Skeptus zwijt. Op zaterdag 12 december staan de cadeautjes centraal. Frederica Bas viert namelijk zijn verjaardag... Hij wordt alweer 35 jaar jong en nodigt al zijn vrienden uit. Sean en Raimundo zijn dan ook weer van de partij. Voor de beats en costar, zo natuurlijk voor de saxofoon en voor de funky tunes. MC Prime host de avond en Danny bouwt boven in de luxe een feestje. Dan zaterdag 9 december, want dan nodig resident Raimundo fris talent uit. Ze zijn jong, maar oh zo ervaren. Tetro en Mark McCroland, dat bewijzen ook deze avond achter de deks. MC Janto is erbij om voor de vocaals en Girls of DJ's Resident La Lars Vegas Rock de luxe met zijn Eclectic Madness. Tweede kerstdag, zaterdag 26 december, staan de beste House Classics en het beste van 2009 in de spotlight. Robert Feelgood en Bart Liefland zorgen hiervoor. Uiteraard samen met Raimundo en de, de goddelijke vocalen van Vika Kova. En als dan volgt, wordt het jaar afgesloten op donderdag 31 december tijdens Escape New Year's Eve. Met Bash worden een club... Uh, of wat zeg ik? Ja, Bash heet dat. En dat worden in de Escape in de Escape Deluxe... ...en de Escape Studio allemaal geopend. Qua muziek is er ook uitgepakt. Niemand meer dan Prok en Fitch worden uit Engeland ingevlogen. DC produceert het Engeland score hit... Na, uh, ...na remix. En jogs als Roger Sanchez en Eric Morello... drijven ze grijs. Hier zie je... ja, Je kan live beelden van hun kijken op YouTube. Check meer van hen op de MySpace van hun... ...namelijk www.myspace.com... ...sles en Fitch... Twee andere razende populaire artiesten van eigen bodem zijn er ook bij... ...Sunny James en Jair Marciano. De avond wordt afgestopt met de bingo players... ...die wereldwijd hoog oog gooien met de producties. Aangevuld met de residents Raimundo, Frederica Bass ...en de eclectic sounds van Lars Vegas, Hubiwex, Josia Walter... ...Danny Weepthroat, Martino Rosso. Maar dat betekent ook maar één ding, feest. Een perfecte afsluiting van 2009 en ideaal begin van 2010. Nou, ik dacht het wel. Ongelooflijk. Wat een line-up uh, staat er uh, daar. Ja, vind je? Nou, ik vind het wel een uh, leuk feestje als, uh, als ik het zou horen de komende weken. Uh, ah, uh, de bingo players, dat is leuk. Ja, vrienden van de show natuurlijk. Nou ja, Joey, waar gaan wij heen? We zijn er nog niet over uit. Heb jij tips? Zet het gewoon eventjes in de mail, naar het welbekende mailadres. Nu lekkere muziek van Nicky Romero. It's me, bitches. Je hoort hier natuurlijk bij zien het op Radio CFM. Just... De voor de laatste keer dit jaar hebben de Corop in Amsterdam. Op zaterdag 12, 12 december besluit zij de reeks van 2009 in Clip Panama met een speciale uitsmijter. Gekozen is voor een extra zappige line-up die garant staat voor een ononderbroken serie kwalitatieve house sets. In volgorde en verschijning staat van 10 tot 4 in theater te paraat namelijk Yuri Donat, René Ames... Groove Fanatics, Ralph Vero, Eric E. ...en Shakespeare en Lady B, featuring Frankie Izardo, ...met vocale support van MCG en MoMC. Ook in de studio dendert de Sneakers House gestaag voor door... ...via sets van Juri Donuts, Baggy Begovic, Veron en DJ Marcel. Aan de aftrap in de hoofdstijl staat Juri Donuts. Momenteel laat hij zich vooral sterk gelden als producer... ...met een sound die hem als veelzijdig muziek maken in de markt zet. Zo verrijkt Juri zijn producties graag met soulvolle klanken... Iets wat duidelijk licht te horen is in zijn laatste release Mystery Land. Maar de donkere paden van de stevige techhouse zijn hem ook niet onbekend. Want hij samen met de maatje van Crisardo onlangs aantoonde met titels als Wanna Be a Freak en I Like This Sound. Laatstgenoemde track van de grote indruk op Logan die besloot het nummer uit te brengen op dienstlabel label Blackbird. Daarmee lijkt het voor de makkers een, nieuw deur open, of een nieuwe deur naar succes geopend. Aangezien Joeri en Frankie nu de eer is gegeven om remixen remix te produceren op de Blackbird van Mingo Recordings. De plaat Black Force van Vedder de Kran featuring Mr. V. plus de nieuwe track van Shermanology. Op zaterdag 12 december zijn de heren verantwoordelijk voor de kop en staart van de avond. Als Joeri om 10 uur op de theaterzaal opwarmt en zich half drie verplaatst naar de studio voor de Sot Act. En Frankie Lizardo samen met Gelazer vanaf 3 uur afsluit in de theater. Op de tweede kopstuk in het theaterzaal is René Ames, de nieuwe aanwist in de artiestentitel van One Management. Als gerespecteerd producer strooit hij op onophoudelijk met eigenzinnige tracks. En heeft hij onlangs een zakelijke partner gevonden in Beggy Begovic. De twee hebben samen stijlen laten samensmelten in de release Paso. Een sterk golvende van die getekend is op het label voor Recordings. In deze track komt hij de sneakers ongetwijfeld voorbij als beide makers apart van elkaar van hun zetten mixen. Binnenkort zijn ze in duo vorm ook live te bewonderen. Met back-to-back -back set op Extrema evenementen als Fabulous en Extrema Create. Een duo dat veel langer samenwerkt is Groove Fanatics. Gewamend met een nieuwe houseknaller uit eigen keuken, nemen zij de tier er om halsten af. Het wiel over. Een track die uitgelicht uh, verdient, is de remix van Night Shift. Die Groove onlangs samen met Nicola produceerde voor de internationale house label Strictly Rhythm. De productie wordt wereldwijd lovend ontvangen en krijgt momenteel support van onder andere Eric Morillo en de Swedish House Mafia. Reden te meer dus om aandachtig het optreden van de Groove bij te wonen, met de achteraan Ralph Vero en Schizophrenics, beide begeleid door MoMC. Na de frisse opening van twee uur is het piekmoment bestemd voor de meest ervaren sneakers-dJ, namelijk Eric E. Tijdens deze speciale clubeditie in de Panama laat de aanvoerder en bewaker van het sneakers-concept als van Austin, zien waar de echte sneakers-sound voor staat. Zo keert e hier voor het eerst in 2008 weer terug op deze vertrouwde bodem in de Panama. Aan zijn zijde staat MCG, waarmee hij onlangs in Rotterdam en Utrecht nog een schitterend op uh, grootschalige Housecake-edities in de respectieve de Cruise Terminal en Central Studios. Samen met Roog treden de mannen dit jaar ook drie maal in de spotlights, met Kerst in Den Haag en met Oud-Nieuw in Eindhoven en in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op www.housecake.nl. Als bekoning van de vaste bijdragers in de studio krijgen Lazer een team en eerbetoon in de theaterzaal van 3 tot 4. Zij verzorgen Shakespeare en Lady B samen met Frankie Gryswarden op de slotset. Uiteraard is de afwijkende trend om ook na de hoofddeck het plezierige hoog te houden. Naast de besproken artiesten komen in de studio ook sets van Ferron, DJ Marcel. En de tickets voor sneakers zijn op 12 december origineel Sinterklaas cadeau nu te bestellen via www.sneakers.nl. Nou ja, wees er dus snel bij. Wil u nog naar sneakers? Bestel ze dan snel. En wie weet, ligt ze wel in je schoentje. Hey Joey, we gaan gauw door naar uh, vette muziek. Want ja, George Anthony, hij sms al. Waar blijven jullie? Zometeen is hij hier in de uitzending met zijn nieuwe plaat. Nu eerst Bob Sinclair, nieu, nieu, nieu, the talent, nieuw, nieuw, nieuw. Alter, you ready for this? You ready uh. for this? Uh. Uh. Alter. Okay. Just move! Everybody move a move, move! New style, new flow, new new new new new dance, new club, new new new new new world, new life, new new new new okay, everybody move a move, move, new style, new flow, new new new new, new dance, new club, new, new new new new world, new life, new new new new okay. <rounding out> door jouw speakers met, wat denk je, van de nieuwe van Bob Sinclair, nieuw, nieuw, nieuw in de Chris Case remix. En ja, we hadden het al iedereen in deze uitzending aangekondigd, de label manager van Jager Recording aan de telefoon, George Anthony, goedenavond George. Goedenavond Jeroen. Hey, alles goed jongen? Ja, goed, goed. Ja, wat, uh, dat uh, mag ik wel hopen, want ik zie de ene uh, promo na de andere op mijn uh, deurmat uh, ploffen. Ja, het is uh, druk, hè? Ja, uh, het is Amsterdam Dance Event zit erop en jij denkt... ...hé, hey, we gaan eventjes uh, flinke uh, pressie zetten. Ja. We gaan uh, gas geven voor uh, 2010 alvast. Dacht het wel, want wat is er allemaal de afgelopen tijd rondom Chega gebeurd? Wat is er allemaal uitgekomen? Wat is er allemaal uitgekomen? Ja, natuurlijk mijn eigen plaat, cool. Uh, dat is de laatste release die we hebben uitgebracht, Chega 22. Uh, daarvoor uit mijn hoofd uh, Daniel Dark met Heaven... En uh, nou, dat zijn de twee laatste releases die echt uit zijn gekomen en nu uh, ja, een paar leuke promo's uh, die we aan het rondsturen zijn. Ja, de nieuwe Praia del Sol en Funk Le Ja, inderdaad. Gozala Itokala Geen idee wat het betekent. Een mooie Spaanse... Gewoon een oerkreet. Spaanse oerkreet. Ja, ja. Die is, uh, daar zijn we, nou, wat is het, vorige maand of zo uh, mee begonnen. En uh, ja, heel veel goede reacties uh, erop gehad. Dus die, uh, ja, dat zal eind januari, begin februari worden dat die uh, te koop is. Oké, okay, klinkende de namen die al uh, positieve feedback hebben gestuurd? Pff, jezus, uh, noem je nou, uh, nou, je mag gewoon Jeroen zeggen, hoor. Uh, <laughs> <laughs> de sta ik even met mijn bek voor tanden. Het is echt een hele flinke lijst. Ik weet dat... Nou, ik weet het eigenlijk niet. Wij krijgen zoveel reacties. En dat komt ook omdat we ook alweer bezig zijn met een nieuwe promo van Johnson Jr. Daar ook zoveel reacties op uh, hebben gehad. Omdat ja, want op... dat is toch wel een van de toppers uh, uit de Chega-stal. Ja, dat is kan ik wel eerlijk zeggen dat het ja, de beste korte release is uh, tot nu toe. Chega, in die, uh, Johnson Jr. En uh, ja, heel veel compilaties er deze gehad. We hebben hem inmiddels uh, uitgelicenseerd naar uh, het label van Kid Massive. Uh, audio uh, Damage heet het. En uh, ja, nu komen we dus met uh, de 2010-mixen. Oké, okay, want uh, ja, even een tipje van de sluier, wat zit er nog meer aan te komen? Want ik heb nu dan gewoon de J.J.'s uh, 2010-remix en de ja. dub. Wat gaat er nog meer komen? Want, ja, nou, Kid Massive horen we al. Sowieso zijn dat uh, de, de mixen die we nu hebben, uh, um, maar we hebben ook voor het, de nieuwjaarswisseling hebben we twee uh, New Year's Eve-mixen gemaakt. Dus daar is de tekst iets verwijzigd. Dat is ja, echt gebaseerd op, uh, op het nieuwe jaar. Er zit onder andere een countdown in. Dus hij telt af van 10 tot uh, 0. Echt speciaal voor, voor de jaarwisseling. Oh, dat, dat is geniaal. Want zoveel platen zijn er uh, nee, ja, niet echt voor de ja, jaarwisseling. We, nee, we misten dat een beetje. Dus uh, 14 februari is die exclusief te koop op Beatport. En er zit ook een hele leuke winactie aan verbonden. Kan ik vast vertellen. Het heeft alles te maken met, met Beatport en YouTube... Maar uh, daarover uh, gaan jullie meer zien binnenkort. Maar. Uh, ja, het tipje dat... van de sluier. Je zit ons nou lekker te maken, hè? Hey. Nee! Je, je, geeft ja, een, je geeft een cadeautje, maar je mag het nog niet uitpakken. Nou, ik mag wel zeggen wat de weggever gaan namelijk de hele Chega Catalogus weggeven. Dus uh, zo'n 23 releases kan je winnen. Ter waarde van ja, meer dan 100 euro. Ja, dacht het wel, ja, moet je eens kijken. Uh, je zit al op uh, 2 euro per nummer uh, tegenwoordig. Dus het zijn echt goede plaatsen. Tom de Neef, en Greg, Jeroenski, of Baggerfit, Dana Live, weet ik veel. Ja, en dan heb je het allemaal legaal in je collectie zitten. Ja, precies. Dus is dus een, mooie, een mooie prijs, lijkt mij. Oké, okay, en ja, wat gaat 2010 verder voor Chega brengen? Zijn er nog meer uh, tips van de sluier? Ja, we hebben een plaats van Chic Stilco getekend. Twee Duitse producers. Uh, er komt een nieuwe Tom de Neve aan. Uh, er komt... Wat komt er nog meer allemaal? nieuwe mixen van uh, Bad of Alone van uh, Linda Martinez. Ook een ontzettend en, lekkere plaat. Ja, en ik kan je misschien een primeurtje geven. Chega uh, Agency gaat van start. Chega voor... Agency, dus je gaat je eigen boekingskantoor. Ja, klopt. En uh, dan ga je nog voor bepaalde clubs al vertegenwoordigen of... Uh... Nee, we, hebben, uh, ja, we zijn nu druk bezig met uh, de promoters te benaderen van de festivals en zo. En willen gewoon zoveel mogelijk onze DJ's wegzetten uh, ja, komende, komende jaar. En dat zijn onder andere uh, Tom de Neef, uh, Chic Stilco, Andy Ward, uh, Alex Salvador en uh, Daniel Dark. En nog een aantal die in de pijplijn zitten. Nou, dat zijn klinkende namen hoor, zo eventjes. Dat ja, zijn een, een interessante namen inderdaad. dacht het wel, nou ja... ja. ...beloofd dus veel voor 2010 natuurlijk. Absoluut, absoluut. Ja, ik zit er al helemaal klaar voor. In the air, Johnson Jr. Ja, je mag hem zelf nog ook aankondigen als je dat leuk vindt. Ik heb geen idee welke mix je gaat draaien. Gewoon de... JJ's 2010. Precies. Nou, Johnson Jr. is de 2010 mixer van India. the air. het Hey George Anthony, hartelijk bedankt voor jouw reactie even hier. En we spreken jou snel. Maar... Oké. Okay.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 Dus in de gaten En ja, Super Sunday's En kerst Dat is een mooie combinatie En yo, jij super weet er alles. Sunday gaat geweldig uitpakken Voor het Super Sunday kerst event In de Central Studios Utrecht Een line-up die al de topnamen Van Nederlandse house team samenbrengt In een grote dance event Het event waarbij muziek, visuals, aankleding En ultieme party 5 samenkomen Om te zorgen dat het ideale Super Sunday kerstgevoel de tweede kerstdag zal uitgroeien tot de house kerstdag van Nederland... die je moet vieren bij de Super Sunday Christmas Bash in Central Studios. In de theater area zullen in het teken staan van de True House Sound van Super Sunday. Een avond vol musicaliteit, live artiesten en, en een schitterende aankleding... bewijzen dat het meer dan muziek is... maar de totale beleving die voor perfecte uitgaansvijf zorgt. Met oldschool pioneers als uh, onder andere Roog en Immokie... In de nieuwe generatie als Sunny James en Ryan Marciano in Shermanology kan je de beste en heerlijke house music verwachten. De hele lijn van de area zal zijn Iriki, Gregor Salto, Rogue, Sunny James en Ryan Marciano, Shermanology, Melvin Reese, Chris Rocks en Cherokee en Chappelle uit de US. Hosten bij MCG. Dan is er ook de ballroom. De ballroom-area zal in het teken staan van een aantal van de grootste namen uit de house en electro zien. De nieuwe generatie Nederlandse DJ's die de wereld aan het veroveren is. Het zal de area zijn waar je vanaf het eerste moment losgaat en pas stop met dansen als het afgelopen is. Van hout, electro, minimal, je kan in de balroom alles verwachten. Maar één ding staat vast, de zaal zal een grote dansende menigte worden. De hele line-up van de balroom area zal zijn... Afrojack, Sydney Sampson, Benny Rodriguez... Schizophrenics en Leroy Styles en MC Goga Voor meer info en tickets kan je kijken op www.supersanday.nl En doe dat om teleurstelling te voorkomen Ja, met Gerst altijd leuk Al die ballen in de boom Ga door met muziek, Calvin Harris Flashback, Zometeen. De The Party Guide Met DJ I say DJ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 Lies, I'm fighting for my life. Why can't I realize I'm fighting? Een beetje aan de sound. David Quetta! Deze heeft Blink Onderhanden genomen. En Joey, gaan we al naar de party of uh, gaan we nog eventjes naar de e-mailtjes? Ja, dus uh, gaan we nog even naar de e-mailtjes. Ja, is er nog wat leuks binnengekomen vanavond? Uh. Uh... Jij blijft te lang stil. Hey, ik heb de mailbox niet geopend. Heb je de mailbox niet geopend? Nou, ja, kijk, doen we in één keer. Klik, zo ja. voor je. Ja, hier een mailtje van Peter. Leuk om te horen dat Chega weer nieuwe platen gaat uitbrengen, want dat was al hier veel te lang geleden. Nou ja, valt er wel weer mee. Moet hij even een beetje opletten. <laughs> Nog meer leuke mailtjes. Ja, hier eentje van uh, Angelo. Hij zegt, ik heb een nieuwe auto gekocht, ik heb jullie programma aan en ik heb nu al mijn eerste snelheid moeten te pakken. Nou ja, dan is hij vast uh, niet lang zo'n vleespaal met zo'n cadeautje erop uh, gereden. Of ja, het cadeautje is alweer inmiddels verwijderd. Nou ja, stel we dan maar gauw doorgaan naar de partyguide Joey, want ja, hij staat toch voor je neus. Nou ja, we gaan beginnen met de partyguide. Waar gaan we morgen naartoe? Ik ga het je vertellen. We beginnen met de Boulevard in Amsterdam. In de uh, Sands. De kaars kosten 17,50 en dat duurt van 11 tot 5. Op de lijn we staan Eric E, d Rashid, Sidney Sampson, Michael Mendoza, Quintino, Afro Jack, E-Sonic, Julian Lelux en Zaldi MC. Dan gaan we door naar Pure Passion. In de Westen-Unie. De kaars kost 20 euro en de tijd is van 11 tot 5. In de Passion Room. Roog, Benny Rodriguez, Hartwell, Leroy Styles, MC Lex Empress, Glenn Helder. En in de Pure Room. Baggy Begovic, Marcella en V. Dan gaan we door naar Best of Both Worlds. Met uh, Armin van Buren en Marcus Schules in de line-up. Het feest is van 10 tot 7. En de prijs is 38,50. Dan gaan we door naar Sexy Motherfucker. Het duurt van 11 tot 5 en het is een hoofddorp in de challenge. De line-up Sidney Samson, The Afro Brothers, Mark Benjamin, Buxi, Lucky Charms, Rehab en Stereogenics. Het laatste feestje van deze partyguide Sneakers Music in Zaandam in the the dudes de 7th Avenue. Het duurt van 11 tot 5 en in de line staan de Bingo Players, Frankie Rizzardo, Groovenetics, Oliver Twist, Juri Donas, Bart Hendricks, MC Define en Mo MC. Ja... Yeah. Ik, ik zeg een ontzettend lekkere partykart, Joey. En maar ik krijgen ondertussen nog een mailtje hier binnen van Camilla. Camilla zegt... Ja, ik hoorde een plaat laatst Wolfgang Gardner. Ja, dat is een ontzettend lekkere plaat. Maar ja, wij zouden zie het niet zijn als wij niet wat beters hebben. Wolfgang Gardner versus de Bass Jackers. Everyone knows Latin Fever. Jortemier, wij zien het. Met hey. zometeen... DJ Dion Sidney. Een uur lang non in de mix. En als afsluiter van deze partyuitzending, DJ KK